Wat zien we daar Een draaierhoek! Dat is leuk! Even draaien hoor! Dat is al een blietje. Dat is krampant van mij! Dat lijkt me wel wat! Kan wel wat sneller! Even draaien hoor! Zo! Zo! Nog en snel! Die oh! Ik ben vergeten.